van 11 uur. Mark Hokke met het NOS in München van gisteravond. Nederland staat klaar om de Duitsers waar nodig te helpen, schrijft de premier op zijn Facebookpagina. Gewone mensen, winkelend en werkend op een gewone vrijdagavond, zijn bruut vermoord of verwond, schrijft Rutte. De politie tast nog in het duister over de motieven van de 18-jarige man. Hij schoot in het winkelcentrum in München negen mensen dood en pleegde daarna zelfmoord.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 Het weer geleidelijk breekt de zon op steeds meer plaatsen door... en stijgt de temperatuur naar 23 tot 28 graden. In het oosten en zuidoosten vanmiddag kans op zware buien met onweer. Morgen zonniger en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij een brug, een 6 kilometer, zo'n 10 minuten vertraging...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 Ja, we ja. wachten op onze volgende gast. We hebben trouwens net geluisterd naar de Les, Les Reeds Orchester Man of Action. Wat een bekend, heerlijke bekend muziek. Het zijn allemaal he? van ja. die bekende nummers die Cor voor ons heeft verzameld. Dat heeft hij goed gedaan. Dankjewel Cor. Uh, uh, we be gaan beginnen met de agenda even. Ja, en we hebben en dus en nog wacht... een tweede uur. Hè? Ja. Dan we wachten op Peter Tromp uh, over de stand van zaken van de ondernemersvereniging Zandvoort. Daarna komt Heli Jansen uh, over het EK Zandsculptuurfestival 2016. En we sluiten af met Robin de Graaf van de, van de CISO Lounge. Ja, maar Peter komt erbij. Ja, er. dus er. we gaan trouwens wel stiekem nog even wat zeggen over de agenda. Daar beginnen we gewoon mee. Expositie Amsterdam Beach in het Zandvoorts Museum. Die loopt nog tot augustus. Oh, dat is nog een hele tijd. Augustus. Oh, dus volgende maand. Ja, precies. Dan hebben we tot en met eind augustus is er bij Pluspunt ook een schilderijen-expositie van Jan Smauter bij Pluspunt, Vlemingstraat.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 Back and breakfast, Hilly, om maar wat te noemen. Ja. potje ja. voor de deur reclame uit. Okay. Ja. De mensen in het centrum van het dorp, dat konden we heel goed afbakenen. Zijn de mensen, de ondernemers, de strandtent-eigenaren in het centrum van het dorp die er het meest belang bij hebben. Die gaan ook het meest betalen. Ja. ja. Maar.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 En het OVZ heeft daar natuurlijk een hele belangrijke uh, plek in ja. als ondernemend uh, zandvoortzijnde. En uh, ja, dat heeft eigenlijk vanaf januari tot uh, met uh, juni uh, heel veel uh, vergaderuurtjes uh,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 Was een, uh, bevatte een uh, zestigtal aandachtspunten waaraan gewerkt ja. moest worden. Ja. Het oprichten van het innovatiefonds is daar één van. En dat is dus veel, zijn. Ja, dat is zo. Veel. En dat uh, betekent niet dat er nog 59 gedaan moeten worden. Want er zijn er al een stuk of 15 aangepakt. Maar mm -hmm. er ligt nog wel een weg voor en ons. Is, is het ook zo dat er zeg maar, van, die, van die 60 items uh, er een aantal zeg maar, wegvallen doordat het... Uh, uh, in, wegvallen in het... door het feit dat dat zich automatisch heeft opgelost. Precies. Wegvallen ja. door het ja. feit dat dat een onderdeel is van het innovatiegebeuren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 En uh, ik kan heel goed met ze samenwerken, maar wat dat betreft. Misschien uh, een steekje loswijzen, mee. dat is niet netjes. <laughs> maar moet er moet nog wel wat gebeuren. Moet er nog wel wat gebeuren. Uh, iedere boom die weggaat op de grote kocht, om maar een klein beetje voorbeeld uh, te noemen. wordt bestraat. Het hekwerk wordt weggehaald, de boom wordt weggehaald. en het wordt uh, met tegels dichtgemaakt. Hm. Hoe bedoel je groenbeleid?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 Echt weer is geweest. Daar hebben ze zoveel op hun donder dat gehad, had, die bomen ja. of die palmen. Ja. Dat, dat, dat, ja, daar is een palm niet voor geschikt natuurlijk. Want het is een, het tropische, een tropische plant. En uh, uh, vroeger was dat anders. Nu wordt er beter op gelet. In het uh, contract wat die firma die ze heeft geleverd... met het college staat. In dat contract staat dat als ze echt slecht worden... dat ze vernield worden. Vervangen dus ze moeten ze vervangen worden. Dan worden ze vervangen. Ja. Ja. Dus zo dat zo nu dan wel gebeuren. Maar die 50.000 euro opkreding van de boulevard...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 10, 15 jaar geleden. Dat heeft echt miljoenen euro's gekost. Ja. Vervolgens is er 10, 15 jaar helemaal niks meer aan gedaan. Als je over de. Eh, nou ja, het grote. Nu niet meer. Maar in de oude Albert Heijn. met een vol winkelwagentje de straat opgaat. was bijna een poging tot zelfmoord. Want eh, het wagentje ging zijn eigen weg. Ja. Als je bij mij voor de deur staat, Kaarshuis Tromp. en je kijkt over de eh, krocht uit. richting. Eh, de Hoge Weg. De hoge weg.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 Ja. Zorgen voor goed begaanbare straten. Zorgen dat een boom vervangen wordt... als die doodgaat op de grote kocht. Ik wil groen zien. Ik wil bloemen zien. Dat is mijn toegevoegde die waarde. Waren aan het die die yes. waren die Ja. En dat En dat heeft twee jaar geduurd. En dan uit bezuinigingsoogpunt uh, wordt wat dat dan Dat ze water erg. moeten krijgen. Ja. En ja. bloembakken waren er ook. Ja. Maar ja, daar ook een innovatiefonds voor, natuurlijk. Ja. En uh, om daar even op terug te komen... Uh,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 10 eurocentjes hoeven te draaien. Beste dus mensen, ik ga post versturen voor mijn clubje, het uh, Ondernemersvereniging Zandvoort, en dan pak ik de fiets, want dan kunnen we postzegels kunnen we niet betalen, en dat kan toch niet anno 2. Dat kan toch niet anno Het Is wel een beetje, een beetje. Ja, maar dat gebeurt. Zinig, dat is de realiteit. Is ja, dat precies. is de realiteit. En daar nou nou ja, we nou dan moet je een inderdaad met een dubbeltje vooraf. omdraaien. En ja. Dat is natuurlijk. Ja. Uh, het is niet anders. En, uh, uh,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 Ze gaan wel de uh, uh, hele administratie eromheen doen. Okay, okay. En dat moet eindelijk uh, oktober, november moet dat, op z'n november moet dat in de raad zijn. Mm -hmm. plan ligt klaar. Mm -hmm. dus, uh, 2017 moet het gewoon in de 2017 moet het beginnen. Ja. Okay. Nou, we nou, hebben nou, grote hoi. problemen om daar nog even op terug te komen op uh, opening Albert Heijn. Ja,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 Op verzoek van de OVZ toentertijd. Mits er een tweede ingang komt. Op de, de parkeergarage. Eh, niet bij de parkeergarage, maar op de kort. Een tweede ja. ingang van o Aalt. Ja. Wat schetst onze verbazing dat open gaat naast de slagerij Horneman. Er niks staat van uh, uh, tweede ingang Albert Heijn. Ergo, Kallekal...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 Eigenlijk al na een maand is dat de loop op de krocht er een beetje uit is. En er zijn heel veel ondernemers die daar heel bang van worden. Die zeggen tegen mij, vertikken me, het is juli. Het is hoogseizoen. Moet, zijn, ja. Moet je eens kijken, ja. er staan gewoon uh, parkeerplaatsen vrij. Nou, dat hebben dat we echt al ja, de we afgelopen we tijd. Dat nooit nee. Nee. op de kort. Nee, klopt. Er staan gewoon parkeerplaatsen vrij. Uh, ik heb de wethouder gesproken afgelopen week. En die heeft gezegd dat er een brief onderweg is naar uh, Aald Vastgoed. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar dat er wat moet gebeuren. Uh, dat is wel Zeker. zeker. Ja. We gaan er niet mee akkoord. Nee, nee, nee. nee. Want de, de, het is ook verteld. Ook in de ja. En die dat de staat ook in de stukken. Het ja, in de... Ja, ja, daarom. Goed. Mocht dat wel uh, nog problemen geven of opgelost zijn. Dan uh, mag je er ja. daar uh, graag voor terugkomen. Ik kan het u volmaken. Maar dat ja, is weet niet ik. Weet zeker, nee, dat is ja, niet oh, de oh, bedoeling. Okay. Wij gaan luisteren naar een muziek dat is Ingrid en die gaat spelen la Trompette. <tied>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 charme corporel, sexy movement naturel tu m'ai fait tout oublier je peux finalement rêver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 En Top. het begint uh, volgende week vrijdag. Hè? Dan gaan ze beginnen met uh, de uh, dertigste. Met, met bouwen. Ja, ja, zeg dan maar, gaan hè? ze gewoon weer met die uh, stijger bouwen. Dat zijn ja, allemaal ja. die, die ja. houten kisten. En dan gaan ze dat, uh, dat zand compacten. En uh, het is zo dat ze gaan iets breder werken. Dus normaal zijn het blokken. De vierkante blokken. En nu worden het langwerpige uh, delen. Ja. Okay. Want als je bijvoorbeeld... Het thema is de iconen van Amsterdam. Als je een stuk uit uit de nachtwacht zou maken want Rembrandt is dan ook van de partij ja? dan heb je iets nodig waar het tegenaan kan. Nou dan ah, hebben we Vermeer, de... dat ja. Rijksmuseum, ja. concertgebouw. Ja. Leuk. Nou ik denk ja ik verheug me er de jaar op, maar dit ja. jaar nog meer dan nog anders. Meer. Ja. Ja. ja, leuk. En uit hoeveel landen zijn er nu, hoeveel deelnemers zijn er? Nou, ze komen uit... weer, of zijn Nee, het nee, nee, het zijn, het zijn toch wel weer wat andere, ja. maar uh, ja, kijk dan. Geweldig. De Nachtwacht, mijn, mijn oh, zoon is gevraagd ja. door een castingbureau om met een hele groep andere mannen uh, de Nachtwacht uit te beelden, levend. Oh, nou, ik nodig hem bij deze uit voor de opening. Kijk. Dit is toch helemaal fantastisch? Oh, geweldig! <laughs>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 Donker wordt, dan uh, worden de beelden verlicht. De beelden zelf? De, Met de zandsculpturen. Ja. ja, bijzonder. Ja, bijzonder. dat wordt helemaal geweldig. En we hebben een beeld van Kunst Holland. Uh, dat zijn de samenwerkende musea. De Echt de allergrootste musea ja, dat... van Nederland. Rijksmuseum van Gogh. Escher in het Paleis. Uh, nou ja. Gemeentemuseum Den Haag. Noord-Brabants Museum. Ja. Nou ja, dat zijn zo'n beetje de grootste musea. Ja, ja. Er komen natuurlijk uh, Nederlandse uh, kunstenaars om uh, wat te maken. Maar ook buitenlandse ja, kunstenaars. Er is maar één Nederlandse kunstenaar die, uh, die meedoet. Ja. Uh, Oekraïne, Tsjechië, Spanje, Dole, Italië. Dole. Ja, ik ken het rijtje niet uit ja. mijn hoofd. Het ja. staat wel in het persbericht. Ja. Maar ieder doet een deel van de Amsterdam thema. Okay. Dus degene die goed is in architectuur... die zal waarschijnlijk het concertgebouw maken. Ja, natuurlijk. En de anderen ja, die ja. meer ja, anatomie doen. Vragen. Dat wel Die vragen. Nederlanders hebben natuurlijk misschien iets meer... Uh, feeling met uh, hè, de, met onze de, met de grote en meesters. Ja. Ja. En zij moeten daar dan toch iets uithalen... wat, wat hun ja. aanspreekt of, of waarvan ze ja, denken... Ja, ik dat denk kan waar, ik, uh, waar ben je goed in? En ja. waar, waar ligt jouw talent? En uh, je moet ook niet te veel in een, in een harnas stoppen. Nee, ze in moeten ook vrijheid, vrijheid hebben om uh, te, ja, ja. Doen. Om te ja, creëren waar het. ze goed in zijn. Ja. Dus ik uh, denk dat het verschrikkelijk mooi gaat worden. Leuk, heel ja. leuk. Het wordt elk jaar mooier, hè? Toch? Nou, weet je, je hebt ook wel eens van, uh, de, de, het moet vernieuwend blijven. Dus ik denk met dit thema en, en dan de, de, dat Kunst Holland beeld voor het museum, dat we echt weer iets neerzetten van, oh, nou ja, dat, dat is al, de, al jaar een in, jaar uit. Ja. Ja. Ja. Dat dat is, het hoe het kun je het maken van de de zand? De ja. van zand. Ja. Ja, en de details, hè, daar nee, ja, verwonder het is het is het ik over. me dan weer ja. steeds over. Is hoe je in diepte die details kan maken. Die eigenlijk niet eens zo heel erg uh, zeg maar, uh, bijzonder zijn. In de zin van dat het klein is of zo. Maar het, de diepte die er dus wordt uitgebeeld is zo knap. Maar goed, daar ben je dan ook een kunstenaar voor. Wat leuk is, we hebben vorig jaar een jury gehad had met, met uh, zandvoortse mensen en nu krijgen we een jury met uh, alle directeuren van die musea oh, dat is die wel, vinden heel, het heel geweldig om ja, een gieten, te zitten. niks hè nou ja dus uh, ja en dat ze het ook doen hè leuk ja en ja. er is één iemand die meedoet van het mbtc dat is het nederlands bureau voor toerisme en hun doel om mee te doen mm -hmm. in dat beeld kunst Holland dat is om de Duitse toeristenmarkt uh, naar de grote musea te trekken. Ja, okay. En dan denk ik, hoe krijgen we het voor elkaar? En dat voor het ja. zandvoorts? We zijn eenie, eenie. Ja, mini ja, En dan ja, ja, toch ja, ja. daar dat beeld hebben. En al die mensen die dan voor de opening komen. En toen hadden wij dus ook de link gemaakt met in het museum, hebben we de Amsterdam Beach tentoonstelling. Ja. Dus we hebben nu een binnen-buitenpleverenis. Ja, ja, ja. Want we krijgen die iconen, ik weet niet of je ze gezien ja, ik hebt op heb de gezien. muur in, ja, ja. Uh, in het museum. Ja. Daar staat het uh, Rijksmuseum. Daar staat uh, het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 hij is gekooid. Er zit een soort vernis ja, ja, ja, erin, waardoor ja, ja. een laag beschermlaag. het is toch zo dat uh, je ziet wel eens in zo'n beeld dat er pinnetjes in staan. Dat is mm. ook de dieren zitten eraan. Hè. Als, een, als een meel zich afzet, ja, dan, heb je, dan krijg je ook weer zo'n uh, ja. zo ja, afzetstuk. Ja, ja. ja. Dus ja, daar, daar, daar kan kun je niks, niks aan doen. het moet wel open blijven, want als je als nee, je het meer gaat beschermen, dan ja, heeft het ook geen zin meer.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 Om het openbaar toegankelijk te maken. Ja, ja. We zijn natuurlijk ook hartstikke blij met het Holland Casino. Want ja. het is de hoofdsponsor naast de gemeente. Nou, er komen ook vijf van die prachtige beelden bij het casino te staan. Oh ja, want dat wilde ik vragen. Waar staan ze nu weer? Op dezelfde plek? Of uh, vijf je... op het Badhuisplein. Ja. Uh, dan één op het Kerkplein en één voor het museum. Oké. Okay. En zijn okay. er ook weer kleintjes ook bij het uh, bij nou, Tom bijvoorbeeld? Nou, uh, in ieder geval bij het Holland Casino. We hebben besteld, maar de zandsculptuurbouwen zijn zo druk.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 Dus, ja. nou, dat is, ik, ik wil niet zeggen dus jammer, maar ik, ik vind het een prachtig plein. Ja. Het is er helemaal hartstikke geschikt voor. Ja. Ja. Uh, Kijk eens, dus de achterkant met dat blauwe. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, blauwe lucht, zand, zee. Ja. En Leuk. Bij, de, bij de rotonde, bij de ingang van Zandvoort, daar is ook een uh, sculptuur gemaakt? Nee, uh, dit jaar niet. Dit jaar We niet hebben al? het uh, twee jaar gedaan. En uh, het, het is natuurlijk.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 Dus ik denk dat je daar andere mensen voor moet uitnodigen. Het is keihard kei aan gewerkt. Maar hij is klaar nu. Ja. Nou kijk. en Het is, die is die echt een stukje he? authentiek. Het is, die die zandvoort, zandvoort. He? is wel ja. heel bijzonder. Ja. Leuk. Ja.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 Nou ja, dat is nou niet of zo niet geweldig helemaal. werk. Hè, want nee, ja, dat aanstampen van het zand, dat is niet zo leuk. Maar vanaf 25 juli gaan ze echt karven. Ja. En dan zie je hem groeien. Dat, ja, dat vinden mensen leuk. vaak ja. nog mooier als dat het beeld ja. klaar is. Want ja. je ziet echt iets in opbouw. Ja, ja. Je ziet de kunstenaars aan het werk. Dus ik denk vanaf 25 juli. En nou ja, 5 augustus. Iedereen is uitgenodigd ja. voor de opening. Ja. Binnen, buiten, rondom het museum. En eh, dan zou ik zeggen, genieten maar. Exact. Dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Dankjewel voor je komst. Wij gaan een muziekje luisteren. Dat is Anne Brun. Big in Japan. De laatste gast is Robin de graaf van. Dat is die Solange, ja. Wel bekend hè in Zandvoort langzamerhand. Ja, Want jullie staan ook, staan ook op de Zandvoort culinair Klopt. Klopt daar wel. Ook afgelopen. twee jaar hè. Ja. ja. Afgelopen twee jaar bedankt, hè. En jullie worden steeds bekender in Zandvoort ja, hè. Klopt. We zijn uh, heel erg blij. Ja, we vinden het leuk. Dus uh, ja, het gaat steeds. Uh, begonnen.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 In het Palacegebouw. Ja, in het Palace, gebouw, ja, onderin, in het palace he? voor Klopt. De, ja, zat aan daar de in. Daar zat voor, was het, vroeger was het de bar van ja, het hotel. Ja, hotelbar. En daarna heeft er ook een, een Soush, zaak ingezet. Ja. Ook Sushi's heeft er gezeten. Klopt. Niet zo lang. Nee, nee dat heeft nou, er... En dat toen zijn uur. jullie daar uh, ingekomen. Ja, ja, klopt. ja, klopt. En je, het is hartstikke mooi. Met een heel mooi terras. Ja, het he? terras hebben we onlangs heel we mooi inderdaad terras. vernieuwd. Ja, wat ook heel grappig is, dat, dat zie je zo niet aan de buitenkant. Maar jullie hebben natuurlijk bij waar je binnenkomt gelijk rechts als je de trap op gaat. En dan heb je dus ook nog een hele mooie ja. ruimte... waar mensen ook origineel uh, he, uh, laag zitten. Ja. kunnen zitten. Ja, klopt. Een ja, tafel ja. waarbij je, ja. zeg maar, hurkt. Of ja. nou ja, ik weet niet hoe je dat vindt. Ja, dat, dat denken mensen altijd wel veel. Dat ze dan in de kleermaker uh, moeten zitten. Maar op zich, je kan je voeten onder tafel wel kwijt. Dus je zit op kussentjes, in die Japanse stel... maar toch wel beetje uh, een comfortabel. beetje comfortabel... dat je in ieder ja. geval wel je voeten onder tafel kwijt ja. kan. Ja, ja, want dat want is toch een andere manier van eten, denk ik. Hè, als je ja. zo laag ja, zit. Het is, uh, mensen vinden het altijd heel erg leuk. Maar toch kiezen ze vaak gewoon echt voor Om in een stoel te zitten. Precies, maar een groep is natuurlijk wel heel ja, leuk. Ja. Groep, eh, gisteravond hadden we nog een groep ja. met, met dames die er zitten. Vanavond hebben we weer een groep ja. van negen personen ja. die daar zitten. Ja. Dus heel voor groep is het ontzettend leuk. Hè? Ja. Ja. leuk. Ja. Maar ook heel veel afhaal hè? is er. Ja, nou, vooral in de winter eigenlijk. We hadden in de winter heel veel uh, takeaways. En we, we zorgen ook thuis. Dus dat ja. is in de winter echt uh, ja. Ja, vooral eigenlijk. En nu in de zomer beginnen steeds meer mensen ook, ja, op het terras uh, ja. binnen. Dus we hebben nu eigenlijk meer mensen die echt komen van mensen die het komen afhalen en dat vinden we eigenlijk ook Maar dat komt ook leuk, omdat hè? jullie ook op Zandvoort culinair waren, hè? dat jullie ja. heel veel ja Zandvoort culinair hebben heel veel leuke reacties uh, ja. en dan komen over ze toch naar het restaurant. Komen ze dan om? Ja, nee. Dus nu hebben we veel meer mensen, die komen eten en, dat, ja. uh, en krijg ze... je ook veel gasten. Sorry. Nee, nee, nee. nee. <laughs> krijg je ook veel gasten uit het hotel? Weinig, weinig. We hebben toch echt uh, veel, uh, ja, toch wel echt veel mensen uit Zandvoort eigenlijk. We hebben ook een aantal mensen uh, die uit uh, Haarlem komen, maar de meeste zijn toch echt wel Zandvoort.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 Ja, is dat in de Kerkstraat? Gezien. Nou ja, oh, ja. ja we mij. hebben die mevrouw toen uitgenodigd, maar die is niet geweest. Oh. <laughs> Twee weken geleden. Oh. Oh. Ja. Maar er is het dus nog, weer, nog eentje is er Ja, gekomen. klopt. Dus uh, het is toch wel populair aan het ja. worden, denk ik. Hè? Ja, dat zeker. Uh, ja. Enzo, zij hebben echt alleen uh, bezorg en afval, Dus het dus is dus geen uh, restaurant? Uh, nee, okay. volgens mij niet. Volgens mij niet. Maar klopt inderdaad. Ja. Nou, is leuk een, toch? Uh, ja. Een maandje, geloof ja. ik. Zijn jullie elke avond open? We zijn alleen op de maandag gesloten. Dus we zes dagen in de week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 Dus ik studeer als het goed is uh, in augustus af. Oké. Okay. Dus uh, ja, voorlopig houden we het nog even op de zes dagen. Want uh, ik wil er wel iedere dag echt zelf zijn. Ja, ik kan me voorstellen. Dus uh, voorlopig is jouw blijft zaak, maandag... Het ja, zaak, Ja, ja klopt. Ja, ja. Dus maandag blijft voorlopig nog even mijn, mijn studiedag, zeg maar. Ja. Na nee, nou, nou, dan, dan ja. augustus, dan is het seizoen heel langzamerhand. Gaat het ten Gezeef. einde? Dus dan krijg je de winter. Dan en dan kun je, weer een dag dan kun je volgend dicht, jaar seizoen. er vol Ja, uh, volgend jaar zouden we dan wel zeker graag uh, zeven dagen per week open. Te ja, ja, leuk joh. Ja. Ja. Jullie hadden trouwens ja. een hele leuke actie hebben, de radio. Uh. Ja, met ja, de lunch, Voor ja, het lunch. Ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. ja mensen zijn geweest. Vonden ze het ook Het is ook zo, zo grappig dat, uh, dat wat er gedaan wordt. Dat ja. Ja. werkt ook, hè? Ja. Dat, is, dat is echt ja. leuk. Dat nou, we, we is staan nu bijvoorbeeld ja. ook in de Albert Heijn. Ja, dat heb ik gezien, ja. We hebben een soort van mini-restaurantje, zeg maar, gemaakt. Daar hebben we ook heel veel reacties op Vanwege die actie van Albert Heijn met die zegels, Voor restaurant. Dat je dus de tweede kan gratis. Klopt, Is dat zo? dat. Daar doen jullie ook aan ook. Ja, wat leuk. Ja, dus daar hebben we ook heel veel reacties, inderdaad ja. Ik, heb, ik Ik spaar wel, maar ik heb nog helemaal niet gekeken oh, nou. waar ik, uh, zeg maar, bij uh, ons Nee, ik zo. Dus uh, nou, uh, ja. bij deze is dat uh, heerlijk. Ja, ja tot uh, 31 januari geloof ik, kunnen mensen komen eten. Dus, oh, lang, uh, ja, ja, ja of, zo, Oh, die actie Ja, dat is die actie, die ja. Duurt wel heel lang. Dus ja, dat is ja. ja, dus op zich ja. ook wel fijn, want voor de winterperiode, zeker voor mensen in zandvoer, denk ik. Uh, ja, want dan is het stiller, hè, en de klopt. toeristen, en dan heb je toch Klopt, ja, aanloop, ja we hebben nu eigenlijk ook iedere dag, hebben we wel... Het is altijd druk, hè, bij jullie. Ja, nou, de laatste tijd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 Ja, klopt. Ja, we hebben de tempura mix. Dan heb je uh, avocado, uh, paprika.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 iets duurder uit. Dus het, ja, het, het verschilt heel erg. Mensen kunnen het eigenlijk net zo duur maken als ze ja, het zelf willen. Ja, dus leuk. we hebben ook een best wel gemixt publiek. En dat maakt het voor ons uh, ook heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, jullie ja. Hebben, wanneer was dat? Twee jaar geleden denk ik. Hebben jullie een actie gehad met de Social Deal? Klopt. Uh, ook. Ja. Nou, dat was mijn eerste kennismaking ja. met jullie ja. om, uh, om het te proberen. Nou, ik was echt uh, ja, aangenaam was op, was op. verrast. Uh, door, door de smaken. En ja, ja. Uh, nou, prachtig op dat, ja. op dat plateau uh, wat er stond.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 nou eigenlijk de ingang hè? want dat is natuurlijk ook een beetje een dingetje. Ja, dit hotel dat de, Ja, vanaf dat... de boulevard, ja, uh, uh, ja daar, daar kan het. Kan het? Ja. Uh, het hotel is natuurlijk niet echt een, een, een doorgangsroute. Het is niet nee, zo ja. dat je er langs komt rijden en denkt van hé, hey, oh, daar, daar is ga een ik restaurant, heen. daar ga ik naar niet nee, dus, dus je moet ja, het aan wel weten. Ja, dat blijft nog steeds wel een, een, een dingetje eigenlijk. Want het, het terras het is ontzettend mooi en het is heerlijk. Alleen, er is toch wel veel wind ook uh, op de boulevard. Ja. Dus dan als mensen de ingang via de boulevard gebruiken, dan is het toch vaak... ja, dan, dan weien mensen bijna weg uh, binnen. Dus dat is altijd wel... <lacht> vooral in de winter is dat heel erg vervelend. Dus dan, dan zeg ik altijd van oh, nou probeer de hotelingang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 He, die ja, dat en het is zo ontzettend jammer. Want je zit zo leuk aan een boulevard. Je kan echt zo mooi naar buiten kijken. En, en ja, je, je ziet alles. Je ziet het strand, de zonsondergang, ja, het is de, de zee. Plek. Het zit hartstikke mooi. En dan is het zo jammer als dan die wind het verpest, verpest. Dus, ja, ja, nee, dus nee, vandaar dat, dat, dat is, we nu... Je, ja, je wordt, wordt nee, weggeblazen weg ja, Dus vandaar dat we nu bezig zijn ja. om het in uh, hand ja, En dan dan dat maken. grote bord hangt er dan wel bij Dolphirama. Klopt. Maar dan weet je nog eigenlijk niet waar je heen moet. He? Nee, ik heb ook heel veel mensen die ons vinden via sites zoals eens.nl Want daar staan we heel goed aangeschreven op, op tripadwijzer. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, mensen die, uh, ja, die zomaar langskomen lopen, heb je weinig. Ja. Natuurlijk wel als het mooie weer is, zoals nu de afgelopen dagen op ja. de boulevard. Dan je, je Precies. Ja. Maar er zijn weinig mensen die zeg maar per toeval, weet je, als je hier in het dorp loopt, dan... Nou, Naar jullie binnenkant. Ja, precies. Dan loop je daar je ja, Een bord neerzetten dan heeft ook niet zoveel zin, nee. want het gaat gewoon plat. Ja, ook dan, ja, we hebben ook... er eentje in de receptie staan en die gaat regelmatig ja, uh, <laughs> ja. Dus die klemmen we soms een beetje, maar die ligt regelmatig ja, ligt die op de, op de grond. Ja, dat is jammer. Ja. Nou, uh, Lekker ja. sushi gaan eten, zou ik zeggen, want ja. oh, het is erg lekker bij je. En ik kom ja. gauw naar je toe. En nogmaals, de, de zegels. Dus we maken reclame, maar goed. Je je ja, mag, dat mag, zegels mag. van Albert ja. sparen En dan kun je dus ja. de tweede persoon kan gratis dat eten klopt. bij ja. jullie. Ja. Dus Leuk. nou, helemaal goed. Dankjewel voor je komst. Dank je wel. Tot gauw, zeg ik. En, uh, en veel succes. Hè? Veel ja, succes. Met jullie. We gaan nog even verder met uh, de agenda. Hebben we maar, nog tijd? Ja, we hebben tijd.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 Ja, de, maar Ayuma, dat is op het Naakstrand, hè? Ja, eigenlijk is op het Naakstrand, sushi ja. Ja. Ja. Ja. Echt waar? Ja? Nou. Oh, nou kijk. Ja. Uh, dan is er op 30 juli het Rekke Festival uh, bij paviljoen Storm. Nummer 8. nummer 8. en Dat is vanaf 12 uur. Dat is zondag, hè? Die, die 30 juli, toch? Uh, zaterdag. Zaterdag. Zaterdag. zaterdag. zaterdag ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zaterdag ook het bij, heeft, he. uh, bij het Wapen van Zandvoort. De American Roots Country and Blues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 komen, nou, je, je, je, je watertand en je kwelt erbij. Ja. ja, dat is echt geweldig. Dan, 5 augustus zitten we alweer. En dan is er Jazz Behind the Bar. Ja. Ook weer uh, leuk. Ja. Goed, wat hebben we? We moeten nog even de mededeling doen. Vrijwillige belbuschauffeur is er gevraagd bij PlusPunt. Uh, dat, is voor, dat zijn vaste dagen hoor, dat mensen kunnen ja, kan uh, kiezen, he, men kan kiezen wat op dagen. wat voor dag. Uh, uh, je kunt je aanmelden bij PlusPunt op 023 571 17373. En dan uh, ja, ja, kun je daarover leggen wanneer ja. je waar kunt ja. Uh, rijden. Ja, want ze rijden vaker nu, de belbus. Dus ze hebben ja. meer. Uh,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 En die staat daar in het Holland Heinekenhuis. Dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Vijf weken is ze daar. We zullen haar vragen als zij over vijf weken terugkomt hoe dat haar bevallen is. Ja. Dat is toch wel ontzettend leuk. Ja, even kijken. Oh, er is. Het is. Het is. We zeggen. Oké. Kunnen we nog wat zeggen? We kunnen wat zeggen. Nou, Cor, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid en voor je techniek. Gerry, dank je wel. En ik wens, wij wensen de luisteraars een bijzonder fijn en zondag weekend. En graag tot de volgende keer. Mooi fijn weekend. Fijn weekend. Dag. Het, zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5